Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al 20 jaar En jij beleeft het. het CFM in 2010 Al 20 jaar live Z -Z Met nu Bijzonder Zandvoort Mijn naam is Yvonne Roosendaal Van Radio CFM Zandvoort En ik ben onderweg voor mijn programma Bijzonder Zandvoort naar de brandweer Daar ontmoet ik Edwin Kraaienoord Morgen Edwin. Jij en acht anderen van de brandweer Zandvoort zijn op vrijdagavond 16 oktober geridderd. En daarmee lid in de oranje van Nassau, of een oranje Nassau geworden. Hoe lang werk je al bij de brandweer? Uh, ik zit dit jaar 25 jaar bij de brandweer. Uh, 15 jaar als vrijwilliger brandweerman en 2 jaar als de Oké. Okay. wisten jullie ervan dat je geridderd zou worden of was het totaal een verrassing? Nee, het was echt totale verrassing. Ik wist dat ik naar voren moest komen voor mijn onderscheiding van 25 jaar vrijwilliger. En daarna moesten we weer opeens terugkomen en toen uh, zagen we al dat de familie binnenkwam lopen. En ja, dat was een hele verrassing natuurlijk. En uh, ja, dat dat opeens de burgemeester dit kon uitraken was echt uh, een hele verrassing. Ik wist echt nergens van nee. <laughs> Wat voor werk doe je precies bij de brandweer van Zandvoort? Ik doe eigenlijk twee taken. Normaal werk is preventist, dus ik doe preventie op Post zandvoort En daarbij als de brandweerpieper gaat, dan zit ik ook op uiterlijk en ben ik of bevelvoerder, of chauffeur, of brandwacht. Oké, okay, kun je wat meer vertellen over preventie? Ik heb een beetje op jullie site, trouwens een hele mooie site van Brandweer-Zandvoort. Jouw werk houdt onder andere in, als ik het goed heb, proactie en preventie. Kun je daar iets meer van vertellen? Ja, nou eigenlijk doe ik meer preventie. Proactie wordt eigenlijk door mijn collega Jeroen Derksman gedaan. Ik doe eigenlijk de preventie en dat is eigenlijk uh, het zo veilig mogelijk maken van gebouwen, tot de kans op brand zo min mogelijk wordt. En wat is proactie? Proactie is eigenlijk iets wat uh, voor het gebouw, als men een nieuw pand wil maken, tot men gaat kijken hoe de ligging is dat plangenografie, zeg maar, uh, daarvoor ontwikkelen in de vorm. Dat is echt een apart uh, gebied voor ons. Dus jullie zijn eigenlijk al ook wel benaderd voor het Louis-Davidskaree... terwijl er nog eigenlijk alleen maar bouwtekeningen zijn... zijn nu bezig met hijskranen... zijn jullie daar ook al voor geraadpleegd, voor de veiligheid? Nou, op het moment dat de plannen worden gemaakt... eigenlijk dat louis Davids carré al in ontwikkeling is... wordt er ook met krant weer opgenomen... en uh, zitten we eigenlijk al in die fase. Ja, dus inderdaad, jullie doen weer heel ander werk... ik denk de meeste mensen die jullie eigenlijk alleen maar kennen... van uh, brandbestrijden en een katje uit de boom of een uh, paard uit de sloot... Maar er is natuurlijk veel en veel meer achter de coulissen bij de brandweer. Ja, ik denk dat men dat ook heel erg onderschat. Mensen ziet altijd een brandweerman lopen ding. Nou, als de brandweer piepen gaat, en doen ze wat. Maar ze hebben geen idee wat wij is, de hele dag doorgaan. Ze denken dat we in een stoel zitten, maar dat is absoluut niet zo. Ja, want ik zit hier in een kantoor waar minimaal nog drie anderen zitten, of twee anderen. Wat voor werk moet je eigenlijk verder dan nog doen zonder dat de pieper gaat? Nou, we zitten nu in het kantoor van de preventie. Uh, dus ja, hier wordt alles uh, voor preventiewerk gedaan. Ik zit veel van de tijd buiten om te controleren in pensionsfabriek, uh, panden, winkels. Uh, ja, dat is een beetje mijn werk. En een uh, hele administratie van afwikkeling. Waarom heb je voor dit werk gekozen om bij de brandweer te werken en dan later om de veiligheid te doen, de preventie? Uh, nou, ik vond het brandverwerk leuk. En, uh, ja, omdat je al zo uh, lang vrijwilliger bent, kon ik opeens beroeps worden. Nou, die stap heb ik genomen, omdat ik eerst bij de gemeente bij de reiniging zat. Dus ik zat ook op, op het gemeentegebied. Uh, ja, Daarna uh, kwam het preventiegebeuren gebeuren, kwam vrijdag, dat vond ik leuk. En uh, ik heb gewoon de eerste stap gemaakt. Hoe vaak ga je op pad naast het gewone werk? Als het pieper afgaat, dan uh, moet je ook uh, weg. Hoe vaak uh, ga je op pad voor preventie? Uh, nou, minimaal sowieso twee keer per dag en het ligt aan de objecten waar ik heen moet gaan, hoeveel tijd dat kost. Dus dat uh, dit is verschillend. Het is niet altijd uh, af en toe, want er tussendoor dat je snel weg moet. Maar in principe ben ik eigenlijk elke dag wacht voor preventie uh, indoor. Dus het kan nu ook gebeuren als je pieper afgaat en is het nou, doei, tot uh, straks, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ook maak vaak afspraken met mensen en uh, ja, die maken de tijd van mij vrij. Maar uh, het gebeurt zomaar als de pieper gaat dat ik weg ben en ik heb geen idee hoe lang het kan duren. Ja, dan moet ik weer een uh, nieuwe afspraak maken als die mensen weer weg zijn. Nou, dat is vaak wel zo moeilijk in het werk. Uh, ja, maar dat weet je eigenlijk een beetje als uh, als, bij, als je bij de brand weer een beetje ingelicht bent als bezoeker van ja, de heren moeten gewoon weg, ik bedoel klaar. Ja, nou ja, het ligt aan het, het, wat voor stad je ziet natuurlijk. Haarom heeft allemaal beroepsmensen. Dus als je daar preventief bent, dan heb je helemaal niks met de brandbestrijding te maken. Dus dan heb je gewoon de hele dag kleine dorp hebben dat wel. Het is te duur om uh, volle bezetting uh, 24 uur te zitten. Dus ja, we moeten gewoon op deze oplossing doen. Je vertelt ook, uh, preventief moet jij pensioen controleren. Wat nog meer eigenlijk in Zandvoort? Nou, in ieder geval winkels, uh, cafés, restaurants, uh, grote hotels... Uh, ja, eigenlijk alles wat in Zandvoort eigenlijk echt met brandveiligheid te maken heeft, uh, dat, uh, dat controleren. Zijn de mensen blij met jou? Of denken ze, oh mijn god, oh jee, maar gaan nou krijgen we het. Uh, De laatste tijd uh, gaat het allemaal prima, omdat ik toch al vaak nu bij het ben, ben gekomen en alles wel goed op niveau zit. Maar uh, ja, er hoeft maar een wetsregeling te komen dat uh, iedereen wat moet veranderen en dat gaat uh, de mensen, uh, ja, ze maar, kosten, ja. Dat is het dus het is wettelijk geregeld. Kun je een beetje uitleggen van uh, hoe de wet een beetje in elkaar zit, wat je nou in Nederland moet doen als je een pensioen of hotel hebt ofzo? Nou ja, er zit heel veel regelgeving aan. Ja, het, je moet goed, uh, als je een pensioen wil beginnen, goed informeren van kan het wel op de plek waar ik het wil gaan doen, Ja, uh, laat de gemeente toe, um, wat voor vergunning heb ik nodig, ga dat goed uitzoeken uh, voordat je weer een stap verder gaat. Want, ja, uh, als je echt een pension wil doen, dan gaat er echt van veel kosten in zitten, ook voor je brandveiligheid. Stel dat iemand er met de Franse slag naar gooit. En wie is dan degene die zegt, nou sorry, jullie krijgen gewoon geen vergunning, dit is te brandgevaarlijk. Als je de brand vindt dat het zeer gevaarlijk is, dan adviseren we aan de gemeente en de gemeente gaat geen vergunning geven. Er komt verder geen onderzoek door de gemeente. Ze geloven jullie gewoon, nou, jullie zijn aan de regels gebonden, wettelijk is het zo. Dus dan mogen jullie eigenlijk de eindbeslissing nemen. Nou, dit pensioen moet zich veranderen gaan, want anders kan het niet open. Ja, dat is zo. We houden ons gewoon aan de, aan, de, aan de wetgeving vast. En um, het voldoet met niet aan de wetgeving, dan mogen ze in principe niet open gaan. Dat is een duidelijk verhaal. Dankjewel. Edwin, waar gaan we heen nu? We gaan nu naar het Pellens Hotel. Uh, daar heb ik uh, drie maanden geleden een controle gedaan, daar moesten wat dingen veranderd worden. Uh, ik heb een termijn van drie maanden gegeven omdat het uh, dingetjes uh, tijd kosten. Uh, tevens gaan we er even kijken, omdat we van het weekend daar een uh, automatische brandmelding hebben gekregen. De oorzaak was het douchen op een kamer. Uh, we hebben nu al meer meldingen gekregen in het pand door het douchen. Dus we gaan nu kijken, ook met de technische dienst, of we iets anders kunnen doen. eventueel een andere type melder in de kamer te houden of dat de melding verplaatst moet worden, uh, verder van de douche af. Dus dan gaan ze wel richting het Pelt Weten ze dat we komen of niet? Nee, ik kondig mij eigenlijk nooit aan voor dit soort uh, meldingen. want uh, dan uh, gaan ze alles al zelf doen. Uh, normaal moeten ze het al goed gedaan hebben. Dus in dit soort uh, activiteiten meld ik mij eigenlijk niet. Voor. Als je iets ziet wat niet in orde is, hoe lang krijgen ze dan? Aan, uh, wat het ligt uh, aan wat de oorzaak is. Is het heel erg technisch en duurt het wat? Is het een lampje wat stuk is? Dan krijgen ze het minimaal een oh, Dat is nog ruim, vind ik hoor, voor een lampje. Ja, oké. Okay. Uh, ik, heb, ik heb een druk zat, dus dan krijg je mensen toch even de tijd om uh, even uh, een beetje te verschuiven. Uh, en als het heel ernstig is, als een nooduitgang geblokkeerd dat moet ik meteen opgepakt Oké, okay, dat is duidelijk.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 Best Zandvoort. Uh, vertelt u eens, wat is uw functie precies en het houdt in? Ik ben uh, hoofdtechnische dienst al uh, sinds uh, hele lange tijd. En ik zorg voor onderhoud en uh, ook verbouwingen en uh, allerlei zaken die erin. We zijn nu met de uh, meegegaan. En gaat vragen u over. Wat gaat er eigenlijk gebeuren voor de controle? Zo staan nu eigenlijk op een soort uh, balkonnetje waar prachtig uitzicht Of Zandvoort? Nou, de uh, gemeente uh, Zandvoort. Uh, jaarlijkse controles. Daarmee wordt dus gekeken of alle uh, voorzieningen op orde zijn. En uh, die er overblijven blijven worden dus na een verloop van tijd nog weer een keer gecontroleerd. En daarvoor is de brandweer op dit moment aanwezig. U heeft uh, aan mij iets verteld, kunt u dat herhalen? Wij uh, gingen gewoon door een bepaalde deur heen waar een man op zit. Waarom doen we dit? Nou, uh, het uitgangspunt is dat overal in het gebouw uh, iedereen vanuit iedere positie naar het veiligheidsplan luistert. En wat ik dus net even niet zien, dat mensen dus via de buitenlucht, via het balkon, naar het veiligheidstraphuis kunnen. Die deur is met een akoestisch alarmje beveiligd, zodat uh, niet iedereen zomaar op in kan lopen. En de privacy van bewoners uh, of van gasten dus geschaad zou kunnen worden. Oké, okay, dus als er een brand is, of ik geef ook een uh, andere toestand aan het ja, gaat de brand af. En dan uh, gaat iedereen uh, netjes op. Uh, ja. ja, dat is het filosofie achter het verhaal. Klinkt goed. Is het ook, hopelijk, hopelijk hebben we het niet nodig, maar als het nodig is, dan uh, moet het op die manier geschieden. Is het in uw carrière als een gebeurt gebeurd dat er het alarm af en dat het inderdaad hebben, uh, Het alarm gaat wel eens af, dat is inderdaad wel het uh, geval. Uh, dat wil niet zeggen dat iedereen onmiddellijk in de wordt staat om uh, naar beneden te, uh, te schichten, dat is in de praktijk niet het geval. Uh, er is ook wel eens een, een brand geweest, uh, dat, dat is wel het feit. Uh, Zeker weer. Edwin, kun je aan de luisteraars uitleggen waarom we hier staan zo? Ja, ik uh, zal het even uitleggen. Uh, mijn laatste controle dat ik hier ben geweest, heb ik opmerking gemaakt omdat we op de positie waar we nu staan uh, niet naar de andere traphuis konden gaan, omdat men tussenslot had staan. Uh, die waren zodanig vastgezet dat je er niet omheen kon. Dus men kon vanaf deze ruimte niet vluchten naar de andere ruimte. Daar heb ik een aanmerking voor gemaakt voor dat uh, wel. Uh, en nu zijn we hier om te kijken wat er gedaan is, of dat het schot weggehaald is. Of dat het een ander systeem is gemaakt dat je het weg kan plakken dat je toch op een veilige manier naar het andere traphuis kan gaan. Nou, zoals je nu ziet hebben ze hiervoor de oplossing gekozen om het schot weg te halen. Dus je kan nu via één weg zonder obstakels zo naar het andere traphuis toe. En zo wordt het zijn. Het is inderdaad prima, zo'n goede samenwerking, gewoon vriendelijk en vol. En jullie doen alles aan de westen, dus uh, hartstikke goed. Nou, de, wat uh, de situatie wel heel apart maakt is dat niet het hele gebouw alleen een hotel is. Maar uh, meer dan de helft van het gebouw is ook uh, bewoond door particulieren of in eigendom van particulieren. En dan loop je dus tegen situaties aan, uh, zoals uh, wie, wie we nu hebben bekeken, waar mensen dus privé ergens een voorziening treffen die dus niet in, uh, in lijn is met de verordeningen. Nou, uh, waar wij onze eigen accommodatie hebben als hotel, kan ik dat zelf in de gaten houden. Maar daar waar dus particulieren betreft, daar moeten we dus wel eens even uh, de brandweer bijvragen om dus een de verordeningen te hebben. En dat is dus niet het geval geweest, bijvoorbeeld. Oké, okay, Oké, dankjewel. Edwin, wij zijn zojuist in een brandweerlift gegaan. Hoezo is dat bij uh, Hotel Pellet? Nou, we hebben in dit hotel we hebben we drie liften. Uh, van we hebben we één lift nu een uh, brandweerlift gemaakt. Een brandweerlift wil zeggen, op het moment dat er een brandmelding komt, gaan automatisch alle liften naar beneden. Die kunnen vanuit uh, binnen niet meer bediend worden. De brandweerliften hebben een speciale schakelaar op zitten. Die halen met een sleutel om. En dan kunnen we vanuit de binnenkant van de lift kunnen alleen nog de lift gebruiken. Dus er blijft altijd een brandman in die lift staan die de spullen naar boven brengt en wie naar beneden gaat om andere spullen te halen. Dus en de andere liften werken niet totdat de meldinstallatie weer gereset is. dan zijn alle liften weer toegankelijk. Is dat een wettelijke maatregeling? Ja, het is dus een wettelijke maatregeling. Op nou het moment dat een flatgebouw boven een bepaalde hoogte is, ben je verplicht om een brandtelift aan te schaffen. En hoe hoog moet die ja. wezen dan? Sowieso uh, zo, al zo boven de 40 meter. Maar oh, dat zijn niet zoveel gebouwen in Zandvoort? Nee, we hebben in Zandvoort niet zoveel gebouwen die uh, brandweerlicht hebben. Dus dit is misschien wel de enige brandweerlicht? Nee, we hebben meer panden. We hebben ook nog bejaarde waar uh, minder redzame mensen zijn. Daar, uh, daar is ook een brandweerlicht voor. Ja, gelukkig maar, want je zult ook daar die mensen naar beneden met jou moeten trappen. Dat is toch wel een andere zaak? Ja, dan heb je echt een probleem. Edwin, we staan hier bij een, uh, ja, een, een grote uh, kast. Wat zit hierin? Nou, als we het deurtje op, op, open doen, dan zien we een uh, brandganghaspel zitten. Dus je ziet het uh, symbooltje al zitten tot dat dat er is. Uh, vorige keer heb ik hem aangeschreven omdat hij niet gekeurd was. Nou, hoe weet ik nou wanneer hij niet gekeurd is? Er zit een mooi geel stickertje op. Uh, daar wordt ingeknipt op het moment dat hij gekeurd is, uh, de datum wanneer die volgend jaar weer gekeurd moet worden. Uh, zo kan ik zien of een uh, brandslanghaspel uh, gekeurd is of niet. En dat is hetzelfde voor de gewone busmiddelen. Op het moment dat er een geel stikkertje op zit, kan ik aflezen wanneer die weer opnieuw gekeurd moet worden. En er staat ook bij van als hij afgekeurd is, uh, ja, dan moet hij vervangen worden. Ik weet niet waarom, maar dat moeten ze zelf uh, regelen allemaal. Waar wordt er op gekeurd dan? Er wordt ge gekeurd kijken of de, of de slang niet droog is. Als de slang niet te oud is of hij goed werkt, dat zijn eigenlijk de dingetjes waar een bedrijf naar kijkt. Wij brandweer doen het niet. Wij als brandweer kijken alleen maar of het stickerje erop zit van wanneer die voor het laatst gekeurd is en wanneer die weer gekeurd moet worden. En als het niet zo is, wat doe je dan? Als het niet zo is, dan zet ik het op mijn controleformulier. Dan moet de eigenaar van het pand zelf een bedrijf gaan bellen. Om dat te laten uh, oplossen, dat probleem. En dat moet ieder jaar? De brandstandhouders moeten uh, elk jaar. Uh, sinds het gebruiksbesluit van 2008 mogen de brandblussers uh, één keer in de twee jaar gekeurd worden. Ja, dat is best een uh, pittig prijsje, denk ik, dat zo iemand uh, moet komen. En het uh, is er natuurlijk niet één er zijn op iedere afdeling. Uh, hoeveel zijn er eigenlijk op iedere afdeling? Op slangen? Uh, dat ligt eraan hoe, uh, hoe groot het pand is. Uh, dus uh, ja, het is verschillend we okay, ja. zijn nu in de kamer van de hotelbouwers. Wat doen je hier? Hotelbouwers bestaat. Het is geen hotelbouwers. West-Western. Ja, western Nou, we staan hier in de, in de kamer zeg maar, die uh, zondagnacht af is gegaan uh, door het douchen. We gaan nu even kijken van wat, uh, wat de oorzaak kon zijn. Nou, je ziet het onder de tonen dan hier een welder uh, bij de deur. Uh, ja, langs uh, douchen. Veel stormvorming. De douchedeur gaat open. Uh, melder wordt geactiveerd. En we hebben al een. Nou, uh, elke dag uh, zit hier bij je vee, er zit een vertraging in. S'avonds is s'nachts niet. Er zit alleen iemand bij de receptie. Nou, die kan op dat moment niet kijken, dus er zit ook geen vertraging in. op het moment dat de stoom ineen komt, de melder wordt geactiveerd. Gaat de brandmeldinstallatie af en dan melden hem door naar de brandweer. ...en de brandweer komt uh, s'nachts hier naartoe... ...om te kijken wat er aan de hand is. Uh, we had het over BHV, wat is dat precies? Het is de bedrijfshulpsverlening... ...dat zijn personeelsleden die een bepaalde opleidingen hebben gehad... Uh, ...die zijn hier s'nachts niet aanwezig... Ja, ...vandaar dat hier ook s'nachts de vertraging niet in mag zitten. En Wat voor brandmelding is er in zo'n groot complex als west uh, Nou, ja, We hebben hier dus uh, rookmelders hangen... Uh, ...we hebben op de gang ook nog de handbrandmelders uh, hangen... Uh, ...wij zeggen ook vaak op het moment dat er echt brand is... Uh, druk ook de handbronmelder in, want die wordt niet zomaar geactiveerd. Een rookmelder gaat vaak af, je ziet het hier bij douchen of te roken. Maar een uh, ja die kan mijn hoofd inslaan met bijvoorbeeld dadigheid. Uh, ja, en als het brand is, indrukken. Dan geeft het geeft een speciale uh, alarm door. Op het moment dat uh, de installatie in vertraging staat en de handbronmelder wordt ingedrukt, overroelt u de vertraging, dus dan gaat hij automatisch door. En jullie komen ten alle tijden s'nachts, omdat er eigenlijk diegene niet weg kan bij de receptie? Ja, bij elke woonmelding die s'nachts is gaan we altijd kijken. Alleen de alarmcentraal probeert wel telefonisch contact met ze te krijgen... ...om te vragen of er al iets bekend is wat er aan de hand is. Weten ze dat niet, dan komt de brandweer gewoon onder toeters en bellen gewoon deze kant op. Is ze bekend dat het douche is of iets anders, roken, onder melden... ...dan uh, komt de brandweer wel, alleen rustig, maar alleen de auto spuit en de ladder blijft er binnen. Je komt altijd nakontroleren als er brand is geweest, klopt dat? Ja, wij komen altijd voor nakontrol omdat het vroeger wel eens gebeurd is dat er wel echt brand was geweest. Alleen mensen waren bang dat ze een rekening zouden krijgen van de brandweer. En daarvoor hadden ze gezegd tegen de brandweer, er is uh, niets aan de hand, maar eigenlijk was er dus wel brand geweest. Dus vandaar dat wij uh, altijd komen voor een naakcontrole. Maar het kan toch in de spouwmuren doorgaan en dan zien wij ons leeg helemaal niet. En dan in de buren staat de buren naar nou, Ja, dat klopt. Dus uh, vandaar dat wij dus altijd uh, eventjes een naakcontrole willen doen. Oh, perfect, hartstikke goed. Ja, dat vinden wij ook. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker.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 Fucker burn. Yo, yo, this hard ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no.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 Connor. te samenwerken met prima tussen weer en best nationale. Uh, ja, dat is absoluut het geval. Is eigenlijk in de loop der jaren ook altijd uh, zo geweest. En het is eigenlijk ook heel simpel. Je hebt gewoon een uh, wederzijds belang. Uh, dat is een veilige, brandveilige situatie voor zowel de bewoners hier in het gebouw als alle gebruikers. En dus uh, wat dat betreft staan we nooit haaks tegenover elkaar. En je had het ook over een brandmelder. Als daar een kapje af is of zo, wat gebeurt er dan? Uh, de installatie is uh, dusdanig uh, geavanceerd dat op het moment dat er dus een melder verwijderd zou worden door een particulier voor werkzaamheden of wat dan ook. Dan uh, meldt de uh, installatie dat onmiddellijk van, hé, hey, ik mis een melder. En uh, dat is op die, die locatie, uh, op dat en dat tijdstip gebeurd. Dus de, de situatie is hier altijd 100% bewaakt. Ja, door, uh, inderdaad door de brandweer, maar vooral door jullie. Want jullie moeten natuurlijk alle aanwijzingen, wat Edwin hier allemaal vertelt, uh, al enorm Ja, nou goed, dat, uh, gelukkig gaat dat in een, uh, een soepel overleg. En uh, daar komen we altijd wel uit. Mag ik je heel hartelijk bedanken en heel veel sterkte met het bestwissel? Gaat lukken, dank dankjewel. Oké. Okay. Edwin, lig je wel eens wakker van je werk bij de brandweer, omdat het heftig is of zo? Nou, uh, heel weinig. Het is wel eens een keer gebeurd, maar dat was echt een echte brand uh, tot je echt een uh, dodelijke slachtoffer hebt. Dan liggen er wel eens misschien één een nachtje even over te piekeren, maar daarna niet meer hoor. Ik je, ben het heel snel kwijt. Je kunt ook goed met je collega's uh, bespreken, dit soort zaken. Die toch, ja, eigenlijk niet de leukste klussen. Nee, we spreken het altijd elkaar druk, maar dit gebeurt, uh, we spreken het met elkaar. Er is tegenwoordig ook een bordteam in het leven geroepen. Er is dus iemand die opgeleid is en die gaat dan met iedereen even een gesprek aan. En mocht je problemen hebben, kun je altijd dat soort mensen bellen. Uh, naast heb je al verteld, wat is het leukste wat je ooit hebt meegemaakt in je carrière in Zandvoort als brandweerman? Goh, het leukste. Uh, nou, Het dus is best wel een leuk iets geweest. Dat is Jaren geleden dat was in de Gerkenstraat. Dat het zo warm was dat het asfalt begon te smelten. Toen werd ons gevraagd om het asfalt te gaan koelen. Nou, Dat hebben we ook gedaan als brandweer. En uh, ja, toen gingen alle auto's naar huis en uh, een hoop meiden in een cabrio, een hoop lol en zo. En wij stonden met de waterslang te spuiten. En uh, ja, ze wilden eigenlijk dat ik met de waterslang ook op hun auto ging uh, doen. Dus ja, dat ging prima. Maar ja, we bleven gewoon netjes doorrijden. Dus opeens was zijn binnenkant van de auto was zijgenaamd, en hun ook. En ze hadden lol en wij ook. Dus uh, dat, dat zijn wel leuke dingen. Hoe lang ga je nog uh, door als uh, brandweerman? Nou ja, zolang mijn gezondheid het uh, volhoudt wil ik door blijven gaan. En uh, ja, uh, zoals nu is uh, koop tot mijn 62ste en niet langer. Nee, met daar die uh, vreselijk 67ste tot Maar Is er niet een soort regel dat jullie er eerder uit mogen, ook omdat het zwaar werk is? Die regel was er wel altijd, dat je met 55 eruit mocht. Uh, maar door bezuiniging is die regel uh, niet meer van toepassing. Dus dan moeten we gewoon sowieso tot 62 en misschien wel tot uh, 67. Dus misschien moeten we dan met de rollaten straks het in. <laughs> hmm. oh, oh, wat flauw inderdaad. Zeg ik dacht, uh, dit soort beroep is natuurlijk hartstikke zwaar. Dat, uh, dat, er geen, uh, dat er geen ontheffing voor gegeven werd. Maar je moet gewoon inderdaad door minimaal dat je 65 zijn. Ja, het is uh, sowieso gewoon 55 is uh, voor tegenwoordig nu helemaal afgeschaft. De mensen die nog die regeling hebben, die mogen eruit met 55. En voor de rest is gewoon sowieso 62. Mag ik jullie wel heel erg hartelijk bedanken? Ik vond het heel erg interessant. Het is even het onbekende werk van de brandweer. Ja, ik vond het ook wel leuk dat de radio hier van een keer ook met de brandweer meegaat. En dat mensen ook een andere kijk op de brandweer nu hebben. Dank je wel. Graag gedaan. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Carmen Verheul met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft alle banden met Zuid-Korea verbroken. De communicatie is stopgezet. En het non-agressiepact tussen de twee landen is opgezegd. Het is een reactie op de beschuldiging dat Noord-Korea twee maanden geleden een Zuid-Koreaans oorlogsschip tot zinken heeft gebracht. En daarbij kwamen 46 mensen om. Noord-Korea zet ook het Zuid-Koreaanse personeel het land uit dat op een gezamenlijk industrieterrein werkt. Op het terrein staan Zuid-Koreaanse fabrieken die vooral met goedkoop Noord-Koreaans personeel werken. Brand in een trein heeft bij Schiedam tot problemen geleid. De stoptrein kwam uit Den Haag en was op weg naar Rotterdam. Ter hoogte van Schiedam brak brand uit, mogelijk op het moment dat de trein remde. De trein werd stilgezet in een weiland en de passagiers moesten eruit. De brandweer heeft de brand geblust. Door het incident ontstond een vertraging van meer dan een uur. ProRail verwacht dat de problemen rond deze tijd zijn opgelost. De Amsterdamse beurs is net als de andere Europese beurzen flink lager gesloten. De AX eindigde met een verlies van 2,7% op 305 punten. En dat is de laagste slotstand van dit jaar. Ook op Wall Street dalen de koersen. De Dow Jones Index staat met een verlies van bijna 2% onder de grens van 10.000 punten. En ook de technologiebeurs Nasdaq staat lager. De beleggers zijn bezorgd over de financiële problemen van Zuid-Europese landen. En daar komen nu ook zorgen bij over de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. De Aziatische beurzen waren daardoor ook lager, zo'n 3 Dan nog het weer. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden toenemende bewolking. De temperatuur daalt naar 7 graden. In het noordoosten kans op vorst aan de grond. Morgen veel bewolking en in de loop van de dag.